Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Parijs is de overwinning van François Hollande... bij de presidentsverkiezingen massaal gevierd op het Place de la Bastille. Tienduizenden mensen kwamen er samen... en hebben de nieuw gekozen president met veel gejuich ontvangen. Hollande kwam kort na middernacht aan op het plein en sprak de menigte toe. Hij noemde zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk... en zei trots te zijn dat het volk hem de verantwoordelijkheid van het land toevertrouwt. Het plein is traditioneel de plaats waar links-Frankrijk zijn overwinningen viert... sinds de Franse revolutie er in 1789 begon. De Griekse regering leidt zijn meerderheid in het parlement kwijt te zijn. Na het tellen van bijna alle stemmen hebben de traditioneel twee grootste partijen... 150 zetels, één te weinig voor een meerderheid. De leider van de grootste coalitiepartner, Nieuwe Democratie, wil nu onderzoeken of hij een derde partner kan vinden om een regering van nationale eenheid te vormen. Die zouden bezuinigingen moeten doorzetten zodat Griekenland in de eurozone kan blijven. Veel Grieken hebben uit woede op splinterpartijen gestemd die van de afspraken met het buitenland af willen. De beurzen in Azië kleuren rood vanochtend na de verkiezingsuitslagen in Frankrijk en Griekenland. Bij beleggers heerst onzekerheid over de aanpak van de Europese schuldencrisis. De Japanse Nikkei en de beurs in Hongkong verloren allebei 2,5%. De inwoners van Syrië kunnen vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Een groot deel van de oppositie doet niet mee. Veel leiders zijn opgepakt of naar het buitenland gevlucht. Het huidige Syrische parlement bestaat uitsluitend uit aanhangers van president Assad. Onder druk van de opstand tegen zijn bewind en kritiek uit het buitenland... heeft hij hervormingen aangekondigd. Eén daarvan is dat er nieuwe verkiezingen komen. Maar in het nieuwe parlement blijft zeker de helft van de zetels gereserveerd voor zijn aanhangers. Het weer wolkenvelden en lokaal kans op mist. Het is tussen de 2 en 5 graden. Vanmiddag vrijwel overal droog en af en toe zon en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's, nacht van het Goede Leven.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 Terug in dit laatste uurtje van deze goede nacht. Die al ochtend is geworden. Dus het is tijd voor Jan Emos. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emos. Dat was uh, Teenage Kicks van The Undertones uit 1978. Waarom uh, liet ik nou dat nummer horen? Wel nu, het was, uh, laten we zeggen, de favorite of all times... van de legendarische Engelse discjockey John Peel. Um, die gaf het uh, nummer 28 sterren... terwijl hij normaal een uh, schaal van 1 tot 5 hanteerde. Dus uh, ja, hij beschouwde dit als het ultieme perfecte popliedje. Er mocht niks meer bij en er kon ook niks meer af. John Peel. Waarom uh, noem ik hem? Nou, afgelopen week werd bekend dat uh, zijn uh, complete persoonlijke discotheek op internet komt te staan. Uh, afgelopen week de A. Uh, en in de komende maanden wordt dat werk dan gecompleteerd tot en met de Z. En dat is bijzonder. John Peel was een bijzondere DJ. Hij startte zijn carrière op uh, de piratenzender Radio London. Althans... Dat deed hij in Engeland. Daarvoor was hij disjockey geweest bij een Amerikaans station. Ze vonden het in de jaren zestig in Amerika hartstikke leuk om een uh, disjockey met een zwaar Brits accent de Beatles te horen aankondigen. Vandaar. Uh, maar wat gebeurde er op Radio London? Hij uh, kreeg daar twee programma's te doen. Gewoon een programma overdag met hits. Maar hij mocht ook het uh, tijdslot, zoals dat heet, tussen middernacht en twee uur vullen. En hij kwam er heel snel achter. Daar luistert helemaal niemand naar van de leiding van Radio London. En ook aan boord van het schip lette helemaal niemand op, op wat hij deed. Dat gaf hem dus een unieke kans om zijn persoonlijke smaak te draaien. En zo werd hij eh, ja, zeg maar de wegbereider voor een heleboel ex... van wie niemand nog gehoord had op dat moment. Zijn hele carrière, later kwam hij namelijk bij de BBC terecht... zijn hele carrière, tot zijn overlijden in 2004... werkte hij verder bij de BBC en hij moest altijd bang zijn voor het feit dat hij eruit gegooid zou worden. Dat er een zendermanager zou komen die zou zeggen... nou, Piel, het is nou wel welletjes geweest met die rare muziek van... je, we moeten er maar eens mee ophouden. Gelukkig, dat is nooit gebeurd, maar het scheelde vaak niet veel. Die undertones die ik hoorde... nou, ik wil nog wel een voorbeeldje laten horen uit 1969. De LP Happy Trails van Quicksilver Messenger Service... Dat was nou een band van wie in Europa misschien niemand gehoord zou hebben... ...waar het niet dat John Piel ze draaide. Hier zijn ze met Mona... I build a house. put it on i need you pay me Er is natuurlijk geen uh, mooier moment van de dag op de radio... dan dit moment om John Peel te gedenken. Omdat zijn carrière ook in de nachtelijke uren startte. En ook op een moment waarvan uh, hij dan hoopte... dat de bazen niet uh, op zouden letten. Uh, nou ja, Waar kan je dan beter zitten dan op dit tijdstip? Hij draaide trouwens ook wel eens gewoon uh, commerciële uh, muziek... die succesvol was. Bijvoorbeeld deze, White Rabbit, Jefferson Airplane... gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's ten feet tall. And if you go chasing rabbits and you Tot slot in deze korte ode aan Jan Peel. Een nummer uh, wat hij nooit gehoord heeft, want uh, het is pas uh, kort geleden uitgekomen. Het is van de band Alabama Shakes. Ik ben er helemaal weg van. Uh, ga die band zien. Het had kort geleden gekund in Amsterdam. Dat was voor de laatste keer dat ze in een klein zaaltje konden optreden, want hierna is het echt gebeurd. Dan uh, zullen ze alleen nog maar te zien zijn in uh, de paradiso's van deze wereld. En terecht, maar ga dat zien. Desnoods op internet, als je ze niet live kunt zien, het is geweldig. Hold on. Ja, dank, dank Jan Emaus. En laten we hopen dat Britney Howard gewoon Britney uh, Howard blijft. Al die hijza over deze band. Uh, heerlijk nummer. Goed, uh, het is weer tijd om wat promotie uh, van mijn collega's van de KRO. Uh, Goudmijn. Uh, vooral omdat ze verhuisd zijn hè, naar Radio 5. Uh, ik ga gewoon iets laten horen. Eh. Uh, je kan het ook al eens trouwens op de site. Hè? Moet je naar www.kro.nl gaan. Ga je naar programma, dan kijk je naar Goudmijn, dan ga je naar radio... en dan verhaal kiezen. En dan... Wij gaan nu naar het verhaal luisteren van Erika. Uh, Erika Zeuner is eind twintig en speelt cello. Dan verhuist ze naar Den Haag, het begin van een nieuw leven. Luistert u naar een spannend verhaal, waar gebeurt verhaal getiteld Mijn Man. Dit is deel 1. Ik was in Den Haag komen wonen, vanuit het noorden. Ik was niet meer beroepsmatig bezig met muziek... maar ik vond het toch leuk om wat te blijven doen. Dus ik heb een orkest opgezocht, gewoon voor mijn lol. En daar speelde hij ook. Ik speelde cello. Hij ook. Het was eigenlijk gelijk uh, uh, heel, heel leuk. Het was een hele leuke, charmante man. Vrolijk en uh, had veel aandacht en... Zo kwam het eigenlijk. We gingen dus heel snel samenwonen al. Nou, en anderhalf jaar later waren we getrouwd. Toen ik zwanger was, en met zwangerschapslof thuis was... toen pas, dat er uh, dat, dat, uh, rare dingen gingen gebeuren. Ra rare post. Giroafschriften, waarvan ik dacht van, wat is dat nou? Aanmaningen van betalingen, waarvan ik dacht van... ja, maar dat hebben we al lang betaald. Dat soort rare dingen gingen zo, slopen erin. Als ik me al verbaasde, want meer was het niet in die tijd. wist hij me gelijk gerust te stellen. Ik heb de bank gebeld en. Uh, er is niks aan de hand. En uh, toen ging hij studeren. Hij heeft, had altijd al graag studiegeschiedenis willen doen. Dat is nog wat nooit gelukt. Nou, oké, okay, dat, nou ja, dat heeft hij jaren gedaan, s'avonds. Uh, Mooie cijfers en uh, verhalen over zijn, uh, zijn uh, colleges. Hij mocht daar eerstejaars lesgeven. Dat nou, vond hij geweldig, want dat wilde wat hij wilde. Hè. Hij kreeg werk uh, op de Hogeschool in Rotterdam, geschiedenis. Hij kon het helemaal opbouwen. De, zijn insteek was van, nou, ik studeer en daarnaast moet ik ook werken. Maar studie is belangrijkste. dus wat ik doe maakt niet zoveel uit. En uh, hij hield het nooit echt heel lang vol. Op een gegeven moment uh, werkte hij... Uh, in het magazijn van het revalidatiecentrum ook. Als magazijnchef. Toen uh, werd hij een keer s'avonds om 11 uur... Uh, gebeld thuis door zijn baas. Dat hij moest komen. Van, raar. Om 11 uur s'avonds. Dan ga je zo raar... De, de, de, ja ik, ja, ik weet niet, ik ga maar, maar ik weet niet wat er aan de hand is. Dus hij weg, ja. Nou, hij kwam terug. Ja, zei hij toen. Er zijn uh, in het magazijn uh, uh, videobanden gevonden uh, met porno. Maar zei hij zei, ik heb geen idee hoe ze daar komen. Nou, de volgende dag, uh, ik ben ontslagen. Vanwege die banden. Ze denken dat ik het gedaan heb. Ik dus helemaal verontwaardigd van hoe kunnen ze dat nou doen? Waar is het bewijs? Iedereen kan in dat magazijn, ja. Hij ook, ja. En uh, een paar maanden later kwam hij thuis. Of, of, of was het, uh, ja, s'avonds. Van, uh, ik ga eens even zitten, ik moet je even wat vertellen. Nou ja, toen kwam het hele verhaal dat hij uh, uh, ontslagen was. Maar uh, dat het wel degelijk aan hemzelf was geweest. Hij had geld gestolen. Ja, ik... Ik, ik was natuurlijk eerst, in eerst helemaal ja, weg. Van, ik, ik had geen idee wat er nou gebeurde. Ik, ik raakte in paniek. Van, ja, dat kan toch helemaal niet? Hij was, ik was met die man getrouwd. Dat zoiets deed hij niet. Zoiets deed hij niet. Zoiets deed hij niet. Waarom heb je dat dan gedaan? Nou ja, zei hij. Ik wilde naar de horen ermee. Oh, ja, nou ja, toen wist ik ook even niet uh, wat ik moest zeggen. Ja, zei, ik vond het zelf, ik vind het vreselijk. Ik heb het ook niet gedaan, maar uh, bleek dus, toen zei hij van... ja, voordat hij mij kende, deed hij dat ook wel eens, want hij had geen vriendin. En uh, nou ja, oké, okay. zijn moeder had dat geld, maar hij had het nog, had het alweer teruggebracht. Die was met de directeur gaan praten om het in de doofpot te stoppen... en verder geen aangifte gedaan en... Dat heeft ze gedaan omdat hij zijn hele leven al zo was. Bedrog, rapportcijfers op, uh, vervalsen van school vroeger als kind. Hij was vaker ontslagen omdat hij uh, zijn handen niet kon thuishouden uit de kassa. En mij is nooit wat verteld. Ik wist echt niet waar ik ermee aan moest. Ik was weer zwanger. De oudste was uh, anderhalf. En ik dacht van ja, wat, wat, wat moet ik? Ik besloot gewoon met hem verder te gaan. En hij had ook gezegd van, vertel het alsjeblieft aan niemand. Ik heb dat niet verteld. Daarin ben ik heel trouw. En, <laughs> zeg mij dat iets geheim is en ik, ik zeg niks. Nou, het ging ook een paar jaar redelijk. Afgezien van problemen bij de bank. Deurwaardes. Hij was altijd om het voor me op te lossen. Er waren wel eens momenten dat ik zelf zei van ja, maar als ik thuis was en ik maakte wat open, dat ik zelf belde. En dan werd hij helemaal na van, van nee, dat moet je niet doen, ik doe dat wel. Of, of vertrouw je me soms niet? Intussen werd hij de ene na de andere keer uh, verloor, hij zijn, zijn werk. En elke keer heel zielig verhalen en het was nooit zijn schuld. En het klonk ook heel redelijk wat hij zei. De hele maatschappij was gek geworden. Er gebeurden zulke gekke dingen bij banken, bij bedrijven. Bij... Dat gebeurde maar gewoon. En dat kon allemaal in Nederland, dacht ik. Van, hoe kan dat nou? Ja, en, en iedereen uh, komt bij ons. Ik dacht dat ik zelf gek werd. Maar gelukkig had hij intussen ook een avond in Leiden en zo. hè, Om les te geven. Dus het zou allemaal wel weer goed komen. En op een dag... Dat was vast wel een half jaar later kwam ik thuis en toen lag daar op tafel een mapje, een zwart mapje. Ik lag daar een bul, Anders. doctorandus, Anders. geschiedenis, geschiedenis. aantekeningen, onderwijsakte had hij gehaald. Nou, prachtig. Divisie visitekaartjes. Dat was eigenlijk een van de eerste dingen. Ik zag dat achterop stond Vista Print. Kan je gewoon laten maken. Maar ik had geen, geen reden om echt te gaan twijfelen. Nog steeds niet. Achteraf gezien, hij had die baan in Leiden ook niet. Hij was niet afgestudeerd. Hij had geen bul. Hij had het allemaal hij had het zelf gemaakt. Hij... hij had dus die banen ook niet. Had die hele studie niet gedaan. Dit verhaal wordt vervolgd. he'll be big and strong the man i love and when it comes my way i'll do my best to make him stay He'll look at me and smile I meet him someday, maybe Monday, maybe night. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday, will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never alone. So I so. 39, the man I love, Billy Holiday. De man van Erika, dames en heren, ligt zijn hele bestaan aan elkaar. Hij ligt over zijn opleiding, die heeft hij niet. Hij ligt over zijn werk, daar gaat hij niet naartoe. Hij ligt over zijn gezondheid, hij heeft geen kanker. En het wordt steeds en steeds erger. Dan wordt hij door een vriendin van de familie uitgenodigd... om een lezing te geven over oude muziek op het instituut waar de vriendin werkt. Oude muziek is immers zijn specialisme. Tenminste, dat denkt Erika nog steeds. Luister naar het laatste deel van Mijn Man. De dag daarvoor werd ik op mijn werk gebeld. Die vriendin, wil je even komen? Wil je even komen, ik? Niks met de kinderen, maar zei ze wel met, uh, ja, met, uh, met hem. Mijn vriendin is die ochtend. Uh, werd ze gebeld door uh, dat instituut, met de mededeling van: joh vanavond hebben we die uh, lezing. Maar ken jij die man? Ja, want uh, wij zijn uh, getipt. We zijn anoniem gebeld door een vrouw. En die zei van, kijk uit met wie je in zee gaat... want die vent is niet te vertrouwen. En zij heeft toen de telefoon gepakt... en heeft de universiteit Leiden gebeld. Van, goh, is deze meneer uh, bekend bij jullie... Nee. Ja, zeiden ze. Hij is jaren geleden, een jaartje, heeft hij ingeschreven gestaan. Maar hij bakte er niks van. Hij zakte overal voor. Hij is gestopt. Die vriendin. Wil je even komen? Dat moet echt nu. En ik kwam naar binnen. En daar zaten ze allemaal. Hij zat daar. Hij zat met zijn rug naar me toe. En ik dacht van, oh, daar heb je hem Daar zit het slachtoffer. Helemaal zo. Ik kende die houding zo goed. Ik walgde ervan. En toen zei hij van nou... Ik heb er een zootje van gemaakt, zei hij. Ik heb geen baan, ik heb geen studie gedaan. Ik heb niks. Het was allemaal een leugen. Dus ik Oh. Mijn eerste reactie, mijn eerste gevoel was opluchting. En... Uh... Toen sloeg de paniek toe. Van, ik kon daar nog niet bij. Aan de ene kant de opluchting van, oh, dat was er dus. Aan de andere kant maar dit kan niet. Hij vertelde niet veel die dag verder. Hij is, mee, hij is opgenomen toen in de psychiatrische inrichting. De beerput ging open. Hij had heel veel schulden gemaakt. Huurachterstanden waren er ook toen op dat moment... Het bleek dus dat we op het punt stonden om dit huis uitgezet te worden. Het was zo lang opgelopen, ik had geen idee. We vonden in zijn bureau informatie over uh, dingen die hij voor andere vrouwen kocht. Toen bleek dus dat die uh, uh, vrouwen, of in ieder geval één, met één kind onderhield. Dingen voor betaalde en kocht. En... Uh, het, was, het drong gewoon heel langzaam tot me door... dat ik altijd aan de hele wereld getwijfeld had... op één persoon na. En dat dus niet de wereld het probleem is geweest, maar hij. Dat hij totaal dubbel leven had. Over het algemeen denk ik dat ik er wel uit ben. Dat ik het achter me heb gelaten, maar soms... Komt het terug, dan word ik nog verschrikkelijk kwaad. Vooral ook omdat ik zo belaasd ben. Het is zo nog steeds onwerkelijk. Misschien zegt dat wel dat het eigenlijk nog niet afgesloten is. Het is nog steeds onwerkelijk dat het gebeurd is. Ik ben er nog niet uit. With a pin in hand. You sign your name Today at five I'll be on that train And you'll be free And I will be alone So alone If you think we can't find The love we once knew If you think I can't make Everything up to you Then I'll be gone And you'll be on your own You'll be on your own Can you take good care Johnny, can you take him to school every day? Can you teach him how to catch a fish and keep all those bullies away? Hear what I say. Can you teach him how? To whistle a tune Can you tell him about The man in the moon If you can do these things Then maybe he Won't miss me Maybe he won't miss me And tonight As you lay in that big lonely bed can you look at the pillow where I laid my head with your heart Forget the good times we had. If you think that the good times don't outweigh the bad, then sign. Nou, dit soort stemmen hoor je niet meer. Bobby Goldsboro, 1968, with Pam in hand. En je hoorde een verhaal in drie delen. Mijn man, het verhaal van Erika Zonne uit Den Haag... geregisseerd en bewerkt door Helene Hummelen. En de man van Erika blijkt een, leeg, een leven van liegen en bedriegen... frauderen en taakstraffen, schulden en nog meer schulden achter zich te hebben. Erika is van hem gescheiden inmiddels, nu zeven jaar geleden... maar is nog steeds bezig door, door hem gemaakte schulden af te betalen omdat ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd. <hums> Doe dat nooit... Nou, doe dat nooit, voor een onzin. Haha, ik ben het wel hoor. Maar wel een heftig verhaal. Nou, meer van dit soort waanzinnige verhalen kan je horen bij Caro Schoutmijn. Elke vrijdag van 2 tot 4 op Radio 5. Het parool organiseert weer een uh, fijne hitclubavond. Dit keer rond Elvis de Belvis. Hij is 35 jaar dood namelijk. Uh, komt allen aanstaande woensdag naar de Melkweg in Amsterdam. En hoor daar hoe uh, bijvoorbeeld Guus Meewis of Jan Rot of Erwin Nijhoff. Een nieuwe, haha, Frederik Speert, Lea Kliphuis. Nou ja, en dan weer die eeuwige Frank Lammers. Ha, zingende acteurs, ik weet het niet hoor. Goed, zij gaan allemaal Elvis naar de kroon steken. En ik dacht, uh, ik laat ook een stukje Elvis horen. Eh, iets uit 1956. Dan is hier lekker aan jammen in de studio. Samen met Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en Johnny Cash. En dat is per ongeluk opgenomen. Leuk toch? Moet je horen? Oh, Oké, Do you know, Carl, uh. all I could do was tell you That's the way I thought about recording it after it done come out. I thought about doing it the same way he done Don't Be Cruel, you know? <laughs> <It> says, uh, <laughs> when you looked into my eyes, slower, you know, well, I stood there like I was a hip the tide. Well, he sent a feeling to my spine, a feeling warm and smooth and fine. All I could do was stand up, paralyzed. He said, up. No. well, oh, now, lucky me, I'm singing every day. ooh, Well, I have a sense of the day you came my way. Well, you made my life for me Just one bigger happy game I'm gay every morning At night I'm still the same But to well, do who, for you remember that one time oh. And you held my hand and swore that you'd be mine Well, then I thought I'd preacher, you, said I do I couldn't say a word before I'm thinking of you yeah, All I could to do was stand up Well, whole out, lucky me I'm singing every day Ooh, ever since the day you came my way Well, you made up my life for me just one big happy game. I'm gay every morning, at night I'm still the same one as I do you. Remember that wonderful time, when you hear Uh, million dollar quartet, uh, Elvis Presley was dat. Goed, dus allemaal naar de melk weg, aanstaande woensdag. Uh, Zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen heeft weer een, uh, iets moois uh, gevonden. Het was even zoeken, maar uh, hij is helemaal tot het gaatje gegaan. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. En een hele goede morgen, Jan Eemans. We horen meteen al muziek. En wat voor muziek? Wat zei je? En wat voor muziek? Ja, um, nou... Vertel je verhaal. Ik wou het hebben over achtergrondmuziek. In die vroeger dat... Ik moest laatst een uh, gezondheidsverzekering uh, bellen. Waarom? Daar, daar ga ik verder niet op in. Maar toen hoorde je dit. En dan raak ik altijd gefascineerd. Want dit is niet zomaar muziek, hè? Dus ik probeer er eigenlijk achter te komen wat een muziekje was. Maar wacht even, jij draait uh, dat, dat nummer van, van, de, uh, van die verzekeraar, ja? ja de zorg, zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar, en toen hoorde je dit? Inderdaad. Maar er zat steeds een stem doorheen. Hoe ging dat? Kan je dat een beetje neerzetten voor ons, die scène? Heeft u vragen over uw gezondheid... Toets 1. Heeft u jeuk? Toets 2. Heeft u aanvallen aan uw luchtwegen? Toets 3. Ja, en wat ik nou zo bijzonder vind? Jij hebt u geen enkel nummer ingetoetst omdat je helemaal in een soort trance raakte. Ik was helemaal in een trance. En ik heb, ik heb het nummer van de zorgverzekeraar een vijftal keer gebeld. Om, om die muziek weer te horen. Ik vond, kijk, dit is, dit is geweldig. Dit is hele bijzondere muziek. En dit is, dit is muziek gemaakt door muzikanten. Van een topniveau. Hè? Dus ik belde steeds weer opnieuw. En ik kwam weer... Uh, heeft u last van uw hart? Toetsen vijf. Dus jij, die, die mevrouw, dat nam je op de koop toe. Ja, Het ging ja, ja. jou om de muziekreeks. Ja, ik, ik was helemaal gefascineerd. En ik heb na lang zoeken gewonden wie dat zijn. Hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe kom je daar dan achter? Ja, dat is een muzikale ervaring van jaren. Ja, dat is ook weer zo natuurlijk. Ja, een muzikale ervaring. Zo kennen we jou ook. Ja. Maar, maar vertel. Heeft u last van eelt? Toetsen, zes. Maar houd ons niet langer in spanning, Rex. Naar wie? Luisteren wij. Wie wist jou te vangen? Jan Heemans, ik zal het verklappen. Het is de groep Staf. Pardon? Staf. Staf? De groep Staf. Staf. Ja. Want je denkt, ik zit in een lift. En dat klopt, dat we zitten allemaal eigenlijk een beetje in een lift, hè. Dus... De lift is Levens. De lift is Levens, ja, Jan. Je begrijpt mij volkomen. Alleen waar stap je dan uit? Op de bovenste etage of in de kelder? Oh, je drukt natuurlijk een knop in, hè? Ja, dat is ook weer zo. Ja, in de is Levens, de levens de... zit ook maar gewoon ik knop. Ik heb gezocht. Ik heb dus al mijn vrienden gebeld. Al mijn, uh, in, en, en, uh... Ja, nou houdt hij op, hè? Dat is jammer, hè? Dan gaan we even door, hè? En dat is een hele bijzondere groep. En ik vind het zo leuk om dan toch via deze omweg eigenlijk aandacht te besteden aan deze groep muzikanten. Een groep muzikanten die ook Paul Simon heeft begeleid. Zo. Ja. Dat dus Paul, Paul hoorde dit, hè, en die dacht, nou, die ik wil vind ik. Vind hebben. Dat hij ook bij dezelfde verzekeringsmaatschappij nu als, uh, als mijn, mijn persoon. Er is van, hè? Ja. Dan, had hij, dan is het natuurlijk raden waar hij last van had, hè. Maar Stuf is een, uh, een bijzondere uh, L.E. Session-band. Had hij last van Art Carfunkel misschien? Misschien wel, Dat krijg ik er natuurlijk een enorme jeuk van, hè. Van Art Carfunkel. Ja, uiteindelijk wel. Ze hebben mooie muziek gemaakt, laten we dat niet vergeten. Maar ze uh, is natuurlijk wel een puistertrekker van hier naar uh, Tokio, hè. Dus ik wil toch even dan extra aandacht voor Stuf. Als je het niet erg vindt in je... Ga je gang? Ja, nou. Luister maar. Tot volgende week, Rex. Zullen we hem even helemaal zetten? Ja, natuurlijk. Ja, leuk. Ja, dan zet ik hem weer even aan het begin van de groep, ja? En dankjewel Rex en dankjewel Jan. Goed, uh, we gaan weer doen. Oh ja, zomer 2011 ja, was het tien jaar geleden dat Herman Brood uh, uit het leven stapte. En van het Hilton Hotel. Goed, en de het Oneindig Noord-Holland... die liet Bureau Hummel en de Boer een broodspoor uitzetten in Amsterdam. Dus verhalen van bekende en onbekende van Herman. En dat kan je allemaal horen via je smartphone. Als je door de stad loopt, zet je cameraatje aan en dan zie je waar je moet zijn. En dan kan je beluisteren. Nou, ik vind het erg mooi. En uh, nu mag ik ze hier wekelijks laten horen. En vandaag hoort u uh, manager Koos van Dijk, uh, fan-DJ uh, Roele Leven... en actrice Karine Krutsen. Over een spelende kunstenaar met no time. Koos van Dijk, Dirk-Jan Roeleven en Carine Krutsen... over Hermans Atelier, boven Café Dante. Zijn atelier was... Eén grote rotzooi, laat ik het zo maar zeggen. Ook al, we kwamen één keer in de tijd. kwam er een werkster. En uh, één keer in de week. En nou, die ruimde dan alles zo goed als ze kwaad om. En het eerste wat hij dan deed. is uh, hij gooide overal zijn jas neer. zijn schoenen schopte hij eruit. Het kinderen. Net als kinderen dat doen op hun kamertje. Want hij vond dat het niet netjes mocht zijn. Ik ben ook een keer in zijn atelier geweest. En uh, daar nam hij me ook een keer mee naartoe. En daar. Het lag van alles op de grond, er hing van alles aan de muur. Daar, daar zat hij ook heel vaak. Als een soort uh, ja, speler daar, dat idee had ik. Een van mijn Amsterdamse ervaringen met Herman... was uh, natuurlijk bij, uh, bij Dante daarboven, in zijn atelier. Waar wij hem gingen filmen voor een documentaire... over de fotograaf Anton Corbijn. En Herman is een goede vriend van Anton, en andersom... En uh, wat ik ja, wat, waar ik wel van schrok, toen uh, moesten we Herman gaan... Uh, die, die, ja, ik ben over zo, over vijf minuten ben ik klaar, weet je. Hoor. Dus ik, ik dacht, nou, dan ga ik nog even naar de wc. En ik ga naar de wc. En daar staat Herman ook op die wc. Maar met, met zo'n zo zo band om zijn armen, die zat zo'n zo shot in zijn aderen te spuiten. Ja, dan voel je heel gegeneerd natuurlijk. Want je wil die jongen daar niet mee uh, lastig vallen. Uh, maar ik vond het wel, uh, ik vond het wel heel... Het is wel heel diep. Ik dat ik daarin mocht. Dat ik dat mocht zien. Ik, wees, ik weet ook eigenlijk niet of veel mensen daar kwamen. En dan uh, niet als een soort van naar mijn hol lokken. En dan kan ik. Uh, hè, dan. Dat was het niet. Het was gewoon puur het willen laten zien. Dat was wel een, vond ik wel een, een bijzondere ervaring als je het hebt over dat je een fan bent... en dat je zo dicht bij je, bij je idool kan komen... dat je zelfs op zijn eigen wc hem zijn shot ziet nemen. Dat vond ik toch ook wel weer een heel bijzonder moment natuurlijk. op de grond, weliswaar. Maar hij schilderde altijd op de grond. En dan ging hij uh, geblinddoekt... en nam hij dus een, een, een sjaal of een theedoek... en deed hij voor zijn ogen. En dan nam hij dus een spuitbus... en dan ging hij de outlines in het zwart... ging hij dan helemaal instinctief... op het doek zetten. Het was wel een flow die rechtstreeks... vanuit zijn hersenen op het papier ging. Weet je? Het was geen schilder die drie jaar aan één werk zat te pielen. Het was gewoon net zoals zijn muziek en zijn teksten. Het was gewoon right from the heart. Uh, natuurlijk wist hij wel, zag hij wel een beeld in zijn hoofd. Nou... En dan deed hij ze hem af en dat vond hij hem prachtig. Sorry, hij hem prachtig. Of niet, als hij hem niet mooi vond, dan maakte hij hem weer wit, zal ik maar zeggen. Nou, en dan vulde hij de kleur in en dan was hij klaar. En alleen, het was wel zo dat we bij een expositie kwamen, bij mij in het atelier of waar dan ook. En dan keek hij ineens naar de schilderij en zei hij van... Oh, dat heeft Herman bedoeld. Ja, ja, ja, ja, ja. En ze, zo zie je me weer, kwartjes vallen jaren later. Dus hij schilderde eigenlijk zo, zo uit zijn genen, zo instinctief, dat hij, dat hij soms de, de grap of de bedoeling van het schilderij pas zelf later be, uh, uh, begrepen dat, Zeg maar, zijn goede schilderwerk vind ik echt wel een grote kwaliteit hebben. Echt, uh, echt uh, artistiek ook, voor zover ik daar verstand van heb. Dat moet je misschien een conservator een keer vragen, maar die vinden het misschien wel niks. Machteloos natuurlijk sta ik te kijken tot het fout gaat. Machteloos. Alleen wat ik net zei, ik, heb niet, ik wist niet dat hij zou springen. Maar het ging zo goed, weekend voordat hij zou springen... dat hij bij mij een hele serie schilderijen kwam maken. Waar uh, hele mooie kop op stonden en waar allemaal no time op stond. Dus toen dacht ik van, hé, hey, uh, want hij was alweer weg. No time, dat betekent dat hij ze in no time weer opknalt. En dat was zijn, zijn image, was... Bam. Dus er lagen ineens prachtige schilderijen daar. En toen had ik nog gezegd... "Herman, man, uh, kom je, kom je uh, geld uh, uh, halen? Want ze waren niet gesigneerd, hè? Allemaal ongesigneerd. En, uh, want bij Herman was de regel zo. signeren, geld. En uh, nou, hij zei... Ja, zegt hij, ik kom maandag of dinsdag wel langs. En uh, nou, maandag was hij er niet. Dan bleek hij naar de camping te zijn... En dinsdag uh, kwam die ook niet. en Ik belde nog. Hij zei, ja, kom morgen nog. Nog wel. Nou, en toen ging om woensdagmiddag om half twee de telefoon. Uh, met die journalisten van de Telegraaf. We naar uh, Koos van Dijk, uh, de, uh, DJ Roeleven en Karine Krutsen in Broodspoor. Gemaakt door Hummel en de Buur, een opdracht uh, van de verhalensite... Uh, onnodig, onnodig moet je mij horen, oneindig Noord-Holland. Goed, volgende week gaan we weer door. Vergeet je onze website niet, hè? kan uh, je van alles terugluisteren en lezen... En je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.karo. Uh, uh, uh, ik ben moe, jongens. Ik ben echt moe. Sorry. Nou, goed. Tot volgende week, zou ik zeggen. En dan krijgen we iets bijzonders uit Vlaanderen. Dat was een tip van uh, Zia Ettekin die trouwens ook nog langskomt in juni. Uh, volgende week krijgen we de Golden Glows. En ik ben zeer vereerd. Ze komen uh, dus uit Antwerpen. Naar dat morsige verkutje van ons. Applaus. Ze poetsen oude muziek op. Zoals dat liedje liedjes van uh, Ellen Lomax. Hij ja, is ooit verzamelde in gevangenissen. Hier een van die uh, prison songs. Volgens mij is het een prison song. Prachtig. Moet je horen. Hammer rain. Hammer rain. Hammer rain. Hammer rain.